met het NOS Journaal. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vindt het beschamend... hoe naoorlogse regeringen zijn omgegaan met het bombardement van Nijmegen... in februari 1944. Dat zei hij bij de herdenking van het vergisbombardement. Amerikanen vielen per ongeluk de Nederlandse stad aan... in plaats van een Duitse, waarschijnlijk door slecht zicht. 800 mensen kwamen om het leven. Na de oorlog zeiden de Nederlandse regeringen bijna niets over het bombardement... waarschijnlijk om de Amerikanen niet voor het hoofd te stoten...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 I'd leave alone just goes to show that the blood you bleed is just the blood you own. So. Het twintigste James Bond film komt eraan en dit was uh, het, de, de nieuwe zon van uh, zeg maar die uh, James Bond film, joh de Billie Eilish en No Time no to question, Die. The Yours. So, what a man gotta do? What a man gotta do? To be totally. Plans, I'm sure I'm sure so I give a million dollars just to go to grab me by. Dit van nu hoor je zeker langskomen komen op de San Radio bij ZFM. Dat was de single van de Jonas Brothers en What a Man Can Do. ZFM Race Radio Pit Report. Inmiddels kwart over vier. Nou, Albert-Jan heeft op zijn uh, telefoon gekeken van de week uh, naar uh, de trainingen uh, daar ja. in uh, Barcelona. Uh, hoe was ze daar? Want ik zag iets heel raars. Ik zag ook even bellen. En dan zag Lewis Hamilton in één keer het stuurtje naar hem toe trekken. Wat ja, dat dan weer? Dat was. Uh, nou, dat, uh, nou Vanmorgen, tijdens, uh, tijdens uh, bij Ziggo Sport had Olaf Molle een, een soort model gemaakt van hoe hij uit kon leggen wat het, wat het gevolg was. Inderdaad, Lewis Hamilton kan het stuur naar zich toetrekken... Waardoor de banden, uh, de voorbanden, in een rechte, rechte lijn komen te staan. Als dit stuurtje weer naar voren duwt.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 When I'm older. Oh. Now this mountain I must climb feels like a world upon my shoulder. But through the clouds I see love. MUZIEK Je weet het, Albert-Jan, het laatste half uur is altijd net even anders. Net <laughs> even anders. Ik ben je zeer erkendelijk. Ja, goed hè. de the foreigner and I won't to know what love is. Inderdaad, uh, half vijf geworden op de Zandvoorts Radio. Nogmaals, een goede middag. luister je naar de herhaling. Dan is het maandagmiddag, half vijf. En dan wist ik je een hele goede week toe.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 Zijn de betere gouden gauwauw inderdaad. De single van Marguerite Eshuis en de Black Pearl. Ja, er werd vandaag gebekend. SV Zandvoort nam het op tegen Victoria. De wedstrijd is net ten einde en helaas een verlies. We hebben met 0-3 vandaag verloren in deze bekerwedstrijd. SV Zandvoort tegen Victoria.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 J'aurais voulu vous parler, mais le courage m'a manqué. J'aurais voulu vous emmener, faire quelque part à mes côtés, sans pour cela imaginer.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 I'm Music of the future The music of the past The music of the past the Music of the past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 Uh, die gaan we bellen en uh, ja, ze blijft maar draaien. Ja. Ja. Wat vond je, daar... Oh, dat voel oh. nee, nee, je toch? Nee, dat word je thuis hoor. Echt, ja, ze je maar blijft draaien. Vrouwelijke draaien. Ja. De, draaien. Hè? Ik vond de vreemde titel. Ja, ja. Nee, ja dat is dus. gewoon een vrouwelijke DJ. Ah, Oké. Okay. Hey, ja. Dat kan ja, ook gered. Ja, ja, ja. Hey, maar, uh, ja. geen gast in de studio, maar geen wel gast in de aan de telefoon. Nee, uh, ze hebben het te druk waarschijnlijk met uh, ja, het, ja carnaval, het, is ook, he? het is ook vakantieperiode ja, natuurlijk. Ook dat en uh, ja, dus mensen, ik... kunnen in ieder geval een verzoekje aanvragen. Uh, ja, de okay. heb je al binnen. Ja, zag <laughs> ik, ik zag <laughs> hem al voorbij komen. Het is iets met uh, zfm <laughs> Ja, inderdaad. En uh, nou ja, jullie hebben toch altijd een uh, artiest van de of uh, nee een gedicht van de week. Ja. ja. En uh, ik had zo'n idee van. Uh, ja, Waarom uh, sturen mensen niet gewoon even uh, een mailtje met hun gedichten? En dan um, zetten we die op de site. En wordt het misschien een uh, gedicht van de week? Oh, dan we krijgen we een concreet gedicht. We hebben een copycat. We hebben een copycat. <laughs> nee, Die kopieer ik dan uh, aan <laughs> ja. Albert Jan. He? Ja, uh, dus, uh, heel goed. Nee. Nou, Fred, heel veel plezier. Ja, dankjewel. We hebben nog uh, drinkt. Ja, uh, drinkt. Uh, drinkt uh, <laughs> ja, dat geeft niet. Veel plezier. Nog even Dankjoh. snel voor de luisteraars en kijkers. Volgende week, vrij, volgende week zaterdag hebben we tussen 4 en 5 een speciale Pit Report. Ja, klopt. En met niemand minder uh, dan, is dan uh, Gerard, Gerard van, van der Storm. Storm is onze gast. De uh, oud-manager van, uh, oud van Jan Lammers. Oud-manager uh, van Jan Lammers. Erg met de VULE 1 betrokken. En uh, volgens uh, niet bevestigde bronnen heeft hij al een rondje met Jan over het circuit Nou, het is gewoon zo. Ja, nee, ja. oké. Okay, ik denk wel dat de spanning er even ah, Oké. Okay. Volgende week uh, zaterdag spe special. tussen 4 en 5 uur is dus hij te gast.